I know that it comes back to me, But doesn't it scare you, your will is not as strong as it used to be.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 Dat klopt. staat het nou ook nog ergens haaks op elkaar, uh, psychologen ten opzichte van psychiaters? Nee, nee dat zou nee, dat ik dat niet, zeggen. Ook niet. Nee. Nee, nee, nee, Nee, dat ligt nee. heel erg in elkaars verlengde. Oké. Okay. Ja. Maar goed, psychiaters houden zich, uh, als het echt om zieken gaat, dan zijn, is het... Uh,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 ja, het is, het is een hele, hele ik vind het een hele basale opleiding. Het is natuurlijk ook ooit begonnen ook met de psychoanalyse, met Freud en zijn methodiek. En het is nog steeds een basisbehandeling die heel wezenlijk is naar mijn idee en werkt. Nou, wat ik ervan weet is dat je bijvoorbeeld heel vaak afspraken moet maken, twee keer per week. Iedere dag zelfs. Ja, ja. En dat dat ook een vrij lange duur heeft ook nog.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 En dat is eigenlijk ook de essentie van spiritueel werk. Hmm. Dus en hoe bewerkstellig je dat dan in een therapie? Wat voor nou ja, methoden dat kun je op heel heleboel manieren doen. Dat, dat begint al met medicijnen. Met, met medicatie voor te schrijven. Zodat die angsten wat minder heftig zijn. Zodat mensen uh, kunnen leren om de, minder van onder de indruk te zijn. Om het heel simpel te zeggen. Ja. En uh, ja, dat... dat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 Nou ja, zo de jaren 50, 60 is dat begonnen. Oké. Okay. Heeft ze dat uitgebreid? En Dat waren toestanden hoor. Mensen moesten echt constant vastgebonden worden. Zo heftig was dat soms. Doe je voordat ze medicijnen ja, voor gemaakt? Ja, ja. Ja, ja, dan hadden we de schoktherapie en de watertherapie. Van alles. En de... Ja, de dwangbuizen. Dus daar is ja. enorm veel rust gekomen okay. sindsdien. Okay. Dus die medicijnen zijn echt heel goed.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 Om de, de overdrachtsneurose te laten ja. bloeien. Hè? Hoe minder je gerustgesteld wordt. Hoe meer je in ja, je zich, eigen projecties dat, verliest. Ja. En dat is het nut van een psychoanalyse. Ja. Maar, maar goed, dat, dat is... Dat is zo'n beetje achterhaald Dan langzaam wat Ik weet niet of dat allemaal onduidelijk al al al ja. is. Ja, ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja.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 I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 Bedoel, hoe bloei je kan, thuis? Kan, kan, nou ja, mensen die opgenomen zijn. Een psychiatrisch ziekenhuis. Ja, ja. ja die, zijn, nee, die zijn opgenomen. Dus dat zijn psychiatrische patiënten. En die hebben over het algemeen andere problemen. Ja. Ernstige depressies of psychotische... Ja, en zou je die, die psychiaters ook niet deels de eerste lijns kunnen noemen? Of? Nee, die psychiaters zijn tweede lijns. Okay. Het is net zoiets als een chirurg of een internist of een keelde uh, oorarts. Ja, ja. heb je psychiatrisch. Het is gewoon een, een, een specialisme.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 Binnen de psychiatrie en binnen de psychologie zijn ook, ja als je goed kijkt, ook dat soort stukjes werk. De, Mensen wo worden minder door hun angsten bepaald en kunnen dan meer relativeren en meer naar kijken. En meer uh, van zien dat het, ja, het gaan zien voor wat het is. Dat het niet is wat je bent. Maar Precies, het is wat als je, je een angst voelt wil niet zeggen en dat op dat moment er zich iets angstigs voordoet.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 Ja, dat Wij zou spreken. goed kunnen, ja. Okay. Ja, ja, ja. Nou, alle, huis, alle huisartsen in Zandvoort, die luisteren. Binnenkort ja. uh, kan er in ja. Zandvoort een psychiatrie. Nou, we hopen dat het lukt. Ja. ja. ja. ja. ja. Heb je nog specialiteiten, uh, Koen, dat je zegt van nou, of, of, nou, of nee, is dat een ik, algemeen... Uh, ik, ik,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 Soms is het heel nuttig om dat ook te doen. Ja. Als mensen echt trauma's hebben meegemaakt. en daar op een bepaalde manier uh, van te lijden hebben. dan kan EMDR kan heel, uh, heel nuttig zijn. Dus het is niet zo dat, dat je dat buiten de. de sociale positie kan alles gebruiken, bij wijze van spreken. Alles wat helpt, dat, dat is mijn motto. Mm. Wat ja, helpt, ja. dat doen we. Dat geldt ja. voor elke psycholoog en elke. Ja coach je ook? Want ik gebruik zelf zelf bijvoorbeeld heel veel ja. voice dialogue. Uh, ja, werk je ik daar wel dus mee? geweldig ook, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Want wat vind jij ervan voice dialogue? Ik vind dat helemaal goed. Ik, ik geef nogal wat uh, supervisie aan voice dialogue therapeuten. En ik vind het helemaal geweldig wat ze doen.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 Denk ik ja, dat, dat zou inderdaad kunnen. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn Voice Dallo, want die, normaal, die gebruik ik zelf ook veel. Nou, dat is toch echt wel een techniek die toch wel voor 80, 90% uh, bepalend is goed, voor dan, het resultaat. He, op ik ik wilde dat dat ze net niet zeggen dat de methodiek niet belangrijk is. Mm -hmm. Maar kijk, de methodiek is heel belangrijk. Maar je kunt ook zeggen van.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 niet helemaal vol te houden is. Nou, toen ik jou probeerde te bereiken, was het een stevige kreet. Ik heb het zo druk, had, ik heb het zo druk. had ik het heel, <laughs> heel erg druk. Dat heb je niet altijd in de hand. Dan doe je ja. van alles voor en dan, ja, dan heb je dan maar mm -hmm. je mee te verstaan. Maar uh, ja, ik doe mijn werk nog steeds met plezier. En uh, ik heb. Uh, ja, wat zou ik zeggen? Daar ook nog zin in, omdat het zich ook nog ontwikkelt. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds mijn in ontwikkeld. Dat, dat vind ik mooi en als dat, je dat gaat uh, zeggen. Dat vind ik spannend. Ja, ja. ja. Dus. Want wat gebeurt er nou nog in de psychiatrie? Is er iets, echt bijvoorbeeld een trend of nog iets wat waar te nemen is nu binnen je vakgebied? Wow. Misschien een ik, dat, dat vraag. Ik, maar... Ja, dat is een lastige vraag. Ja. Yeah. Ja, nee. Ik, ik zou dat zo, in, zo even snel niet weten, eerlijk gezegd. De, ja.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 Nou, zullen wij eens... Uh... Het is een mooi moment om naar het volgende nummer ja. te gaan. Uh, we gaan luisteren naar Dust in the Wind van Kansas. Tot zo.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 Nou, heeft u een activiteit te melden op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit? Meld deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl en dan zal Dionne uw agendapunt plaatsen op onze agenda op de site. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter.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 Al dus van